Twee uur. Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elsbet Guttekke. Vindt voormalig defensieminister Frank de Grave dat we moeten ingrijpen in Syrië. En de flamboyante ondernemer Yves Geiraat zegt gelouterd te zijn door het faillissement van zijn bedrijf. Eerst het NOS Journaal met Raymond Serri. De speciale VN-gezant voor Syrië, Brahimi, zegt dat er aanwijzingen zijn... dat er vorige week bij de aanval in Damascus een soort chemische stof is gebruikt. Hij zei verder dat de VN-veiligheidsraad niet mag worden gepasseerd... bij het nemen van een besluit over een militaire actie tegen Syrië. Brahimi met in een gesprek met journalisten in Genève dat alle landen zich moeten houden aan het internationale recht. Groot-Brittannië wil nog vandaag een resolutie over Syrië voorleggen... in de VN-veiligheidsraad. Correspondent Arjen van der Horst. In die ontwerpresolutie wordt Syrië veroordeeld voor het gebruik van chemische wapens tegen de eigen burgerbevolking. En de Britten vragen aan de VN-veiligheidsraad om toestemming te geven aan de nodige maatregelen om de burgerbevolking van Syrië te beschermen. Premier Rutte is tegen onmiddellijk ingrijpen. Hij wil afwachten waar de VN-inspecteurs in Damascus mee komen. Het is uh, in ieder geval een kleine doorbraak bij alle ellende... Uh, dat uh, de inspecteurs nu ter plekke zijn en de feiten kunnen vaststellen. En op basis van die feiten kunnen we dan de vervolgstappen... als internationale gemeenschappen palen. En dat geeft ook meer steun voor die vervolgstappen. vn topman Ban Moon zegt dat er al waardevolle informatie is verzameld... door de inspecteurs die onderzoek doen naar het mogelijke gebruik van chemische wapens. Ban vindt dat diplomatie een kans moet krijgen. Een militair ingrijp in Syrië zal volgens Iran uitdraaien op een ramp voor het Midden-Oosten. Dat zegt Ayatollah Ghamenei, de geestelijke leider van Iran. Correspondent Thomas Erbrink. Iran uh, heeft slechts één partner in het Midden-Oosten... en dat is Syrië en dan, wel precies te zijn, de regering van Bashar al-Assad. En ook daarom heeft Iran de afgelopen twee jaar niks anders gedaan... dan het verdedigen van Assad en er alles aan te doen om Assad in het zadel te houden. Ayatollah Khamenei zei verder op de Iraanse staatstelevisie... dat het Midden-Oosten een kruidvat is... en dat een Amerikaanse interventie catastrofale gevolgen zal hebben. Alle verdachten in de zaak van de gefilmde mishandeling in Eindhoven... hebben een lagere straf gekregen dan was geëist. De rechter vindt lagere straf op zijn plaats... omdat beelden van de mishandeling op tv en de sociale media te zien waren. Hoofdverdachte Brent L. kreeg nu tien maanden jeugddetentie opgelegd... waarvan vier voorwaardelijk, wegens poging tot doodslag... tegen L. was twee jaar geëist. Acht tieners mishandelden begin januari in Eindhoven een man van 22 uit Oorschot. Hij werd onder meer tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. Als het aan het kabinet en pensioenfonds en verzekeraars ligt, komt er binnenkort een nationale hypotheekbank melden ingewijden al benadrukken ze ook dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Ook minister Dijsselbloem wil zich er nog niet op vastleggen. Dat uh, kan ik nog niet helemaal definitief zeggen. Dus de Kamer zal dat als eerste horen. Maar we zitten nu wel in een, uh, in een tempo waarin het uh, snel gaat komen. Banken brengen in Nationale Hypotheekbanken een deel van hun hypotheken onder. En daarin kunnen pensioenfondsen en verzekeraars beleggen. De staat staat garant voor deze hypotheekbeleggingen. En dan het weer zonnig. Het wordt 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten van het land. Vanmiddag hier en daar wolkenvelden. Kans op een enkele bui. Ook morgen zonnig en droog en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tom Bakker bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Uh, Eén file op de N9 vanaf Den Helden naar Alkmaar tussen Schorrel en Bergen. Drie kilometer. Zometeen een tafel vol gasten in Dit Is De Dag. Blijf luisteren.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 Het is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Guttke. Wie bepaalt of een aanval op Syrië moet kunnen? Ethicus Theo Boer heeft zich verdiept in de rechtvaardige oorlog... en legt zo uit waarom hij vindt dat we nog even niks moeten doen in Syrië. Verder aan tafel VVD-Corri Frank de Grave. Van harte welkom, meneer de Grave. U was vier jaar lang minister van Defensie in het kabinet Kok II. Heeft u toen ook moeten beslissen over het aanvallen van een land? Er um, is in ieder geval toen besluit genomen door het kabinet... waar ik deel van uitmaakte rond de bombardementen in NAVO-verband. Dus dat was van de NAVO-operatie hier op, uh, op Servië. Ja. Toen rond het Kosovo conflict was. Toen, ter beëindiging van de enorme moordpartijen die daar toen plaatsvonden. Ja, dus u weet hoe dat voelt om daarover uh, te beslissen? Um, ik ben daar toen in ieder geval onderdeel van geweest van die besluitvorming. Ja. Ook welkom aan Yves Geiraat, die in maart van dit jaar ging met zijn mediabedrijf GMG. En die zegt dat deze crisis hem heeft gelouterd. We zijn benieuwd hoe. En Guilherme van Tiel, die praat mee en hun mening... die horen we ook graag via Twitter met de hashtag DDD... of gaan naar onze website ditstedag.nu. Theo Boer, vanuit de studio in Groningen. Van harte welkom. We gaan, we gaan het met jou hebben over de rechtvaardige oorlog. Een vraag, de vraag wanneer je nou in je recht staat om een ander land aan te vallen... om een oorlog te beginnen... En je komt als geroepen, want we staan weer op het randje van zo'n conflict. Ja, ik, uh, ik denk dat de rechtvaardige oorlog... Het is een theorie die eigenlijk al heel erg oud is. Uh, de, je kunt zeggen, in het Romeinse Rijk bestond die theorie al. En die is later door Augustinus en anderen doorgedacht. Om een lang verhaal kort te maken, zegt die theorie... dat je eigenlijk gewoon geen geweld moet gebruiken. Uh, en als je het dan toch doet, moet je dat met eigenlijk met grote gewetensbezwaren doen... en dan is er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. En het moet altijd zijn met een zeer zwaar moed als het ware. Want wat geweld tegen mensen heeft altijd bijeffecten... en zorgt ervoor dat, dat mensen ook die niet betrokken zijn... Uh, worden gefrustreerd. Dus er zijn een aantal redenen of criteria... waaraan je moet voldoen. En het is voor mij zeer de vraag of in dit geval daaraan is voldaan. Oké, okay, Nou, laten we even luisteren... naar hoe de voorbereidingen op de oorlog klinken op dit moment. Komt er een militaire actie tegen Syrië? Military action against Damascus. En een militair slag tegen een Aanval op Syrië. Een aanval op Syrië lijkt steeds dichterbij te komen. Militair ingrijpen in Syrië komt snel dichterbij. Merkel is all prepared for a military strike against Syria. En die zal al heel snel kunnen komen. Volgens sommige bronnen over enkele dagen. France is prête. We are ready to go. Like that. Ready to go dus. We zijn er klaar voor. Hè? We zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. Ja Theo, wat doe je nou als iedereen zegt er klaar voor te zijn... zelfs SpongeBob, die we op het laatst hoorden... Eh, terwijl jij zegt, ja, er zijn overwegingen te maken. En eh, de vraag is of die op dit moment wel inderdaad afgewogen zijn zoals zou moeten... Ja, nou kijk, die theorie die zegt op zijn allereerst... en dat is wel iets waarvan je kunt zeggen, daar heb, heeft men een punt. Het eerste is dat er moet een aanleiding zijn om ten strijde te trekken. En dat is in het geval van Syrië weliswaar nog niet helemaal bewezen... maar het lijkt er toch wel heel erg op dat, uh, dat dit het regime van Assad is geweest. Dat moet overigens wel bewezen worden. Dus net zoals bij een normale rechtszaak waar je mensen aan gaat straffen. Dat moet echt bewezen zijn en dat uh, heeft uh, helaas... is dat uh, minister Kerry nog niet gelukt, maar we wachten daar met spanning op. Maar dat is wat je dan noemt een rechtvaardige reden. In uh -huh. dit geval uh, is dat natuurlijk het gebruik van, uh, van gifgas tegen onschuldige burgers. Daar is geen enkel mens die dit op enige van de manier kan rechtvaardigen. Nee. Daar is aan voldaan. Ja. Vervolgens moet je, je natuurlijk afvragen: van, heb je alles geprobeerd? Om, uh, hè, dat heet dan het laatste redmiddel. Heb je alles geprobeerd om uh, dit te voorkomen. Of om in de toekomst te voorkomen dat dit gebeurt. Nou, uh, Arnold Kaskens had het bij knevers van de Brink eer gisteren. En er werd een beetje lachen over gedaan. Over het he zetten van een hek rondom Syrië. Maar het is natuurlijk wel, en dat kan helemaal niet. Maar het is inderdaad wel zo dat uh, behalve diplomatie uh, en sancties. Dat blokkades wel degelijk een heel belangrijk iets zijn. En ik denk dat dat heel zorgvuldig moet worden overwogen. Voordat je daartoe overgaat. Goed, dus dat was het laatste redmiddel, wat nog niet helemaal uitgeprobeerd is. De vraag natuurlijk is wel, van, is het beslissen om een oorlog te voeren... een ethische vraag of een politieke vraag, meneer de Graaf? Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, uiteindelijk is het de beslissing van politici. Maar ik vind het wel heel goed dat politici eh, aspecten van, van, van ethische overwegingen... ten grondslag leggen aan hun besluit. Ja. Ik vind dat je besluit als, als politicus moet rechtvaardigen... en, en moet uitleggen en moet kunnen toelichten... En dit soort elementen die ik hoor, dat zijn elementen die lijken mij allemaal zeer relevant. Ja, en speelde die destijds bij beslissingen die u moest nemen, hoewel die natuurlijk heel anders waren dan dit, ook een rol in oh, de overweging? Oh, oh absoluut, absoluut. Ja, ja, absoluut. De aanleiding daar was de, nou ik denk dat we dat wel mogen zeggen, de genocide in Kosovo. De internationale gemeenschap die niet in staat was daar tegen op te treden, ook vooral Europa niet... Uh, er is toen heel veel gepraat, heel veel gedreigd. Ook daar was trouwens het probleem dat de Serviërs werden gesteund door de Russen... Dus dat, dat Blokkeerde Omkend de mogelijkheid vooruit. van uh, optreden door de Verenigde Naties. En uiteindelijk is het een NAVO-operatie uh, geweest. En dan hebben de bombardementen op, op Servië geleid tot het stoppen van uh, de genocide in Kosovo. En zelfs uh, niet veel later tot de val van het uh, regime van Moskou. Uh, van ja, ja. Uh, Theo, jij zei net: uh, de aanleiding is duidelijk. Daar hoeven ja. we niet over te discussiëren. De vraag is wel of er we alles is geprobeerd om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Um, is dat het punt waarvan jij zegt, dat dat moet verder uitgewerkt worden... en daarom is het nu nog niet het moment om in te grijpen? Nee hoor, die, die theorie die bestaat uit, uh, uit nog vier voorwaarden. Ik zal ze even alleen maar puntsgewijs noemen. Ten eerste de vraag, wie is de juiste autoriteit om dit te beslissen? Uh, de volgende is, heb je de juiste intenties? De, de, de vijfde is, is het wel effectief? En de zesde is, wat zijn de mogelijke bijeffecten en risico's? Ja. Nou, Wat betreft de juiste autoriteit... overigens, meneer de Graaf, dit is natuurlijk een politieke theorie. De, ik het, oh, de, graaf, sorry, sorry. Ja, de graaf is niet het anders. Ja, zeker. De, het is een politieke theorie. Hè? Dit is dus een politiek-ethische theorie... die dus door, ook in het internationaal recht wordt gehanteerd. De vraag naar de juiste autoriteit is hier ook een heel brandende kwestie. Want is dit Obama, die een jaar geleden heeft gezegd... dit is de rode lijn. Heeft Obama dat vorig jaar met medeweten van de VN gezegd? Of is dat een uitspraak van de president van Amerika? Ik vind dat een niet onbelangrijke vraag. En ik steun ook de premier heel sterk hierin... dat hij zegt, we moeten de, de VN hierin... Niet, uh, niet passeren. Mark Rutte zei dat. Ja, zeker. Ja, ja, die zei ja. dat zo net. Ja. Ja. Uh, andere vraag is natuurlijk echt heel belangrijk. En dat is, is dit effectief? Kijk, uh, je kunt zeggen, nou, we doen het gewoon... omdat het ons een goed gevoel geeft. Uh, of uh, hè, we kunnen niet zomaar zonder actie toezien... hoe hier een genocide wordt gepleegd. Nee, want geplicht. dat wordt gezegd. Mensen zeggen, ja. ja, we zien de verschrikkelijke beelden... van die kinderen die zijn overleden, van die slachtoffers... van die gifgasaanval, en daarom moeten we iets doen. Ja, dat is in zekere zin is dat een goede reden. Aan de andere kant, of een juiste intentie kun je dan nou zeggen... maar aan de andere kant denk ik, hoe selectief zijn we dan? Want we weten dat tegelijkertijd in Sudan en in Tibet en Oost-Congo... en in allerlei landen vergelijkbare taferelen... weliswaar niet met gifgas, maar dan met, met kapmessen afspelen. Dus het punt is, we zijn ontzettend... we willen heel graag helpen, maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen... laat het gezond verstand regeren. Nou, vervolgens is de vraag... is is dit effectief? En als ik nou even kijk naar de afgelopen tien jaar... dan moet ik heel eerlijk zeggen dat mijn vertrouwen... en dat van vele anderen in de effectiviteit van Amerikaanse acties... niet meer zo op peil is als dat ooit was. Toen zij in, in Europa natuurlijk ten tijde van het Hitler-regime binnenvielen... was het zo dat overal in Europa stonden mensen in de oppositie klaar... in de startblokken om te zorgen dat er een rechtvaardig regime zou ontstaan. Wij weten natuurlijk nu dat in het geval van een Arabische dictatuur... wat je straks wellicht door verzwakking van Assad krijgt mogelijk nog vele malen erger is dan datgene wat we nu hebben. Dus ik vind dat een, een risico wat je zeer zeker moet serieus nemen. Ja, Irene van Thiel, jij wilde reageren. Ja, Theo, ik weet niet wat, hoe jij daarover denkt... maar wat mij verontrustte is dat uh, er werd op een gegeven moment gezegd... het doel is het straffen van uh, Assad voor uh, deze gifgasaanval. Uh, het risico wat je dan loopt is dat je inderdaad de straf uitdeelt... maar dat je een volgende gifgasaanval niet voorkomt... en dat de burgerbevolking als het ware die straf ook nog eens over zich heen krijgt. Want die zijn natuurlijk niet... Ja. Uh, buiten schot op het moment dat die aanvallen worden gepleegd. Nee, dat is het heel belangrijk punt. van Wat bedoelen we precies met straffen? Ik denk, laten we wel wezen... we hebben in Den Haag een internationaal strafhof... maar daar gaat het nu niet om. Het gaat hier in feite, denk ik, om iets anders. Namelijk om ervoor te zorgen... dat, dat, dat Assad dit een volgende keer niet meer doet. Ik denk dat dat het... En dan uh, het vernietigen belang... ze zijn wapens? Of hoe, hoe, ja, dat, uh... dat zal het punt zijn. Men vernietigt zijn wapens. Waarbij het zeer, zeer zeker de vraag is... wat dan de effecten voor de burgerbevolking zijn... en wat de effecten voor het regime en de stabiliteit... ja, weinig stabiliteit natuurlijk in Syrië op dit ogenblik, zal zijn. Het punt is, ik weet het niet, maar de vraag is wie het, wie het wel weet. Ja. En dat, de vraag waarmee we deze uitzending begonnen... of dit gesprek met jou was, bestaat er een rechtvaardige oorlog? Uh, ik kan me haast niet voorstellen dat er een conflict is... waarin aan alle voorwaarden die jij opgenoemd hebt, uh, wordt voldaan. Dus is het ooit mogelijk? Ja, het is inderdaad uh, zo dat aan alle voorwaarden moet zijn voldaan. En dus niet één of twee, maar echt allemaal. Mm -hmm. En dan, uh, ja, ik denk dat die er zeker bestaan. Zeker bestaan, de internationale gemeenschap die daarachter staat. Dat je een helder plan hebt voor wat erna komt. Uh, ik kan het hele lijstje nagaan, mm -hmm. maar dat is vrij veel. Maar ik denk dat die bestaat, waarbij wel gezegd moet worden... dat een rechtvaardige oorlog dan technisch gesproken niet bestaat. Eigenlijk zou je moeten zeggen een te rechtvaardige oorlog. Want oorlog blijft altijd vuil. Ja. Ja, maar het is mogelijk, zeg jij. Frank de Graaf, Wat staat u achter Mark Rutte die zegt van ik wil eerst uh, dat, uh, dat onderzoek wordt gedaan en dat we pan, pas dan besluiten of we ingrijpen of niet? Nou ja, dat, dat lijkt me op zich heel verstandig, hè, want dat heeft dan weer zo'n element, namelijk de steun van de internationale gemeenschap. Uh, we hebben in onze grondwet uh, staan dat, dat Nederland uh, actief bijdraagt aan de internationale rechtsorde en de internationale rechtsorde kent regels. Waaronder het uh, mogelijkheid van optreden via de Veiligheidsraad. Uh, uh, Een belangrijk element daarbij is dus inderdaad: is die aanleiding er? Nou, die is er, maar het uh, kan ook worden aangetoond. Dat het regime van Assad erachter zit. Ja. Nou, dat is alweer de complicatie. In vergelijking met, met normale justitie, ja, daar heb je politie. Die kan onderzoek doen binnen een rechtsstaat. Maar ja, het onderzoek doen daar in Syrië, dat is al een stukje ja. ingewikkelder. Het is niet een soort internationale politie die naar binnen kan en dan op basis van allerlei regels ja. dat kan nagaan. Dus dat is wel een grote complicatie daarbij. Maar ik, ik vind het heel goed dat de Nederlandse regering, ook de, de minister van Buitenlandse Zaken, zegt: laten we wel de tijd nemen om zo zorgvuldig mogelijk ook na te gaan... of de verantwoordelijkheid ook aan Assad kan worden uh, gekoppeld... omdat dat een, een belangrijke onderdeel is van die rechtvaardiging van het ingrijven. Ja, U zegt, uh, we moeten internationaal optreden. Nou lijkt het erop dat de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië... Uh, de VN enigszins naast zich neerleggen of uh, terzijde schuiven... en op eigen houtje willen gaan optreden. Nou ja, dat, dat moet blijken. Er komt een resolutie van uh, Groot-Brittannië bij de, bij de Veiligheidsraad. Dan zal moeten blijken wat daar uh, gebeurt... Uh, Daarom gaf ik dat, dat die parallel ook al net met de situatie in Kosovo, om aan te mm -hmm. geven hoe complex het is. Want dat is een situatie die geweest is, dus we kunnen daar terugkijken. Ja. En ik heb toen ook een beetje, nou, voor je aan te geven wat mijn eigen overwegingen daarbij uh, waren. Uh, daar was sprake van echt gewoon genocide. Uh, er zijn honderdduizend mensen vermoord in, uh, in Kosovo. Dat ging maar door. Uh, de internationale gemeenschap, de Veiligheidsraad, kon niet optreden vanwege Rusland, die dat veto, dat was een bondgenoot van, van Servië. Uh, nou, als we terugkijken, uh, heeft het optreden van de NAVO, die bombardementen... toch toegeleid dat die volkomen is dus gestopt. Uh, het heeft ertoe geleid dat de situatie is uh, gestabiliseerd. En het heeft er zelfs toe geleid dat de Servische bevolking... Nou, eind heeft gemaakt aan het regime van, uh, van Milosevic. En Milosevic in Den Haag. Uh, en Milosevic in Den Haag zit. Dus met andere woorden, uh, uh, ook toen wisten we dat al niet van tevoren. Ik denk als we alle criteria langs waren gelopen... Uh, dat ik moeilijk uh, alles had kunnen afvinken en had gezegd... het is een rechtvaardig oorlog. Dus, Terwijl zou ik, nu ik toch of... wel te zeggen, terugkijkend... Uh, was dat een, een zeer verantwoorde actie die maar... heel veel ellende heeft voorkomen. Z zou het nu ook weer een NAVO-actie dan kunnen worden als de VN niet meegaat? Eh, nogmaals, als het mijn voorkeur zou zijn ja, maar euh, stel als niet. Het, dat het een internationale actie wordt... en mijn voorkeur zou het ook zijn dat uh, de veiligheidsoptreden... ik zou ook vinden hè, dat het ook voor, voor Rusland zou moeten gelden... hoe zeer zo'n bondgenoot zijn. Maar Dan stel aan la Kosovo staat. dat het niet gebeurt? Nou ja, dat is dus een stuk lastiger, maar wat mij betreft wel, wel denkbaar. Ik denk overigens ook zelf hè, dat over dit soort zaken ook met Russen wordt, wordt gesproken. Er is vaak ook nog wel een verschil tussen wat er publiekelijk wordt gezegd en feitelijk wordt, uh, wordt getolereerd. Ja, denkt u dat er afspraken zijn gemaakt? Nou, dat, zien, dat zeg ik niet en dat weet ik ook niet zeker. Ik nou. weet alleen wel dat er uh, op het diplomatieke veld... Uh, vele uh, elementen zijn die je rekening, je rekening mee moet, uh, moet houden. Dus voor de Bune heeft men een het, ander verhaal dan... Het, uh, het is zeker... Niet, het is zeker het, absoluut zo dat, dat, dat er tussen de Amerikanen en de Russen contact zal, uh, zal ja. zijn. Dus dat, het zou ook kunnen. omdat men wil voorkomen dat de zaak uit de hand uh, ja. loopt en dat de grenzen worden gekeken. Kijk, ook de Russen zullen begrijpen dat het niet zo kan zijn dat zij zeggen... wij zijn een bomgenoot van Assad, klaar. Het veto afgelopen. Het zou, kunnen, afgelopen, ja, dus het dus zou dat, kunnen dat, dat, de, dat Russen, kan niet. de Russen en de Chinezen tolereren... dat er opgetreden wordt, zonder dat dat grote repercussies heeft. Uh, nou ja, dat is in Libië ook gebeurd. Hè? Daar hebben uh, uiteindelijk ook de Russen en de Chinezen van gezegd... dat vinden we allemaal heel slecht. Maar ze hebben wel getolereerd dat die acties uh, hebben plaatsgevonden. Uh, ja. Theo Woer, die, die, uh, jij hebt heel duidelijk uitgelegd... wat de, de voorwaarden zijn voor die uh, oorlog die te rechtvaardig is. Niet een rechtvaardige oorlog, nee. want dat is oorlog niet... Wordt er geluisterd naar etici in dit soort overwegingen, denk je? Nou, ik denk het uh, zeer zeker wel. Er is overigens net, bij mij begint de promovendus... aan een onderzoek waarom in Nederland... de theorie van de rechtvaardige oorlog zo weinig bekend is. Terwijl die bijvoorbeeld in Engeland en Amerika... veel bekender is. Maar in, in dit geval... Uh, kijk, de rechtvaardige oorlogtheorie... die zegt dat je gewoon in principe... heel erg tegen geweld moet zijn. En ik denk dat wat wij nu zien... Een, uh, in feite Amerika, daar lijkt het op... dat elke zichzelf respecterende... Amerikaanse president tenminste één militaire actie... of, of twee heeft, uh, heeft geantameerd. Ik vind dat zij dus niet begrepen hebben de weerzin... die die theorie van de rechtvaardige oorlog in principe tegen geweld heeft. Dat vind ik zeer ernstig. Goed. Nou, in ieder geval is het nu weer op de Nederlandse radio uitgelegd. Ik heb daar zelf het gevoel, als ik zo vrij mag zijn... om ja, te denken dat Obama, hè, tegenstelling misschien tot zijn voorgangers... de Republikeinse presidenten, in ieder geval bij mij iets uitstraalt... dat hij juist heel erg terughoudt is als het gaat om het gebruik van, okay. van geweld... En ik kan u verzekeren dat als het in Nederland ging over deze vraagstukken... dat we de elementen van de rechtvaardige oorlog ons zeer van bewust waren. Was het maar omdat het minister van Defensie zich heel erg ervan bewust is... dat die Nederlandse militairen in grote risico's brengt. En ook ik ben zeer bewust van de gevolgen als je bommen, bommen gooit op een stad. Ja, ja, goed, Theo, dus dat moet een geruststelling voor je zijn. Ja, zeker, zeker. Ja. Goed, we gaan het hebben over de zorg, Frank de Graven. Want uh, u loopt al jaren rond in de sector. Op dit moment bent u voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. Ja, dat De Nederlandse zorg die kent al enige jaren marktwerking. Uh, en u bent met name autoriteit als het gaat over ziekenhuiszorg. Want u vertegenwoordigt de mensen die in die ziekenhuizen werken. Hoe gaat het met de zorg in Nederland, in die ziekenhuizen op dit moment? Ja, het is goed dat je dat de onderscheid maakt, want de zorg is een heel groot begrip. Hè. Dat, dat, dat, dat werken meer dan een miljoen mensen, dat gaat 75 miljard om. Dat gaat over langdurige zorg, bejaardenzorg, zorg. Maar waar ik natuurlijk vooral in mijn functie van voorzitter van de specialisten meer over weet, is de ziekenhuizen. en mm ziekenhuizen. -hmm. Ja, ook dat is hoe gaat het weer een hele grote metavraag. Ja. Uh, ik bedoel, kunnen we het een <laughs> beetje redden voor een beetje redelijk bedrag? Uh, uh, he, de, iedereen <laughs> en is er zorg wel ook, ook nog een beetje mee. Ja. Dus je moet het proberen het een beetje te objectiveren. Nou, ik heb misschien twee dingen die ik dan wil meegeven. Uh, om het een beetje te objectiveren. Het ene is, wat vinden de Nederlanders van het werk van dokters... En er wordt veel onderzoek naar gedaan. Pas lang, heeft in De Vereniging van Ziekenhuizen dat ook weer gedaan. En dat, dat valt absoluut niet tegen. Dat is, uh, dat is goed. Hylène knikt instemmend, dus um, dan is het waar. Nou, is er wel <laughs> één ding opvallend. Dat is wel interessant. Kunnen we misschien zo meteen erop ingaan. Is dat de mensen hun eigen dokter een veel hoger cijfer geven dan het algemeen. Dus men zegt zoiets van, nou, ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Maar wat ik al mee in de krant lees, uh, tjo, het is toch allemaal niet zo goed. Ja. En tweede uh, wordt elk jaar in Europa uh, een onderzoek gedaan... naar de kwaliteit van de zorg in landen van Europa. Daar gaat het over de betaalbaarheid van de zorg... en de toegankelijkheid en de kwaliteit en de breedte van zorg. En daar scoort Nederland echt uh, nou, één of twee de afgelopen tien jaar. Dus heel Europees goed. Nederlandse ziekenhuiszorg. Heel goed. Okay, nou, een aantal jaar geleden werd voor het grote publiek duidelijk... dat er een probleem was met ons zorgstelsel. Pim Fortuyn die was eigenlijk de, ene, de, eerste, of een van de eerste die de vinger op de zere plek legde. Ruim elf jaar geleden. Sindsdien hebben veel bewindsleden zich erover gewogen. De gezondheidszorg een stijging van 50 miljard naar 85 in 8 jaar paars. En de kwaliteit is helaas niet verbeterd. De oplossing zou kunnen zijn dat er een duidelijke kostbewustzijn komt in de zorg. Ja, voorzitter, ik constateer dat we toch de vrije markten nu aan banden gaan leggen in de zorg. Dat is zeer terecht. Weg met die marktwerking. Stop nou eens eindelijk. ...met die enorme bureaucratie en verspilling. Nee, concurrentie heeft ervoor gezorgd dat medicijnen goedkoper worden. De zorg grondig hervormen, zodat die toekomstbestendig wordt. Het is niet zo dat elk ziekenhuis even goed is in alle operaties. Nu wordt er gekozen voor wie wat het beste kan... ...en dat is in het belang van de patiënten. En in het belang van de zorgverzekeraars. Ondanks de versobering zet de stijging van de zorgkosten door... Ja, wie het nog begrijpt mag het zeggen. Ja. Maar uh, de marktwerking zou de zorg goedkoper maken. De kosten van de zorg bleven maar stijgen en daar moest een einde aan komen. En tegelijkertijd moest er ook voor ons allemaal goede kwalitatieve zorg nog beschikbaar blijven. Is dat gelukt met het systeem van marktwerking? Nou ja, kijk, dat begint al even met de definitiekwestie. Uh, ik geloof dat dat niet terecht is om te zeggen dat er uh, door de voorstanders van het nieuwe systeem is gezegd... de zorg wordt goedkoper. Uh, maar de kosten stijgen minder, minder hard. Minder goed. Dat Dat, was dat idee. klopt en dat is ook gebeurd. Uh, de stijging van de zorgkosten in de tijd dat ik voorzitter van de zorgautoriteit was, was rond de 5% per jaar. Per jaar. Uh, dat heeft heel veel reden. En dan moet je ook nog weer onderscheiden tussen ziekenhuizen en langdurige zorg. Dus het maakt het om ingewikkeld, maar zeg maar, even voor het gemak ongeveer 5%. En uh, dat is de laatste jaren duidelijk aan het teruglopen. Uh, er is een convenant uh, gesloten uh, door de dokters uh, de ziekenhuizen voor 2,5 procent. Het is teruggebracht tot 2 En er zijn nu afspraken gemaakt tussen de minister, de zorgverzekeraars, de ziekenhuizen en de dokters. Dat het uh, de komende jaren 1 zal er zijn. Ik heb alle vertrouwen in dat dat zou lukken. En dat zou een spectaculaire uh, daling zijn van de stijging van de ja. zorgkosten. En daarmee zou de zorg in Nederland ook uh, betaalbaar blijven ook uh, voor de toekomstige ja. uh, jaren. En dat zou echt een spectaculair succes zijn, ook als je het vergelijkt met de landen om ons heen. Wat merk ik daar als patiënt van? Nou, als het goed is, merkt u daar niets van. Want als het goed is, wordt dat bereikt uh, doordat er efficiënter met de euro die we hebben wordt omgegaan. Dus dat die euro beter wordt besteed, efficiënter wordt besteed, doelmatiger wordt besteed. Dat er meer aan preventie wordt gedaan, dat de huisarts meer uh, doet. Dus dat, dat er veel gerichter zorg wordt, uh, wordt geleverd. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. Door die, door die concurrentie die er eigenlijk is... maar dat is nog maar een beetje bepreden, maar in het valt dat die zorgverzekeraars uh, zijn gekomen. Die kopen namens u en, en, en mij... namens de premiebetalende zorg in. En die doen dat steeds slimmer. Ik was daar in het begin heel kritisch over. Mm -hmm. maar ja, U heb... heeft daar ook regelmatig uh, goed naar gekeken... of ze dat wel goed deden? Nou, Ik was vooral kritisch omdat ze weinig deden. En ik had iets van... ja luister eens even, jullie zijn op aarde zorgverzekeraars om namens de premiebetaler... voor de zorg dat die, die premie-euro zo goed mogelijk wordt besteed. En zo goed mogelijk is niet alleen zo goedkoop mogelijk... maar ook zo efficiënt mogelijk. Dat betekent de beste kwaliteit voor de beste prijs. Dus wat ze nu doen is meer en meer kwaliteitsinformatie verzamelen. Uh, daar helpen wij als specialisten de, de zorgverzekeraars ook mee. En op basis van die kwaliteitsinformatie... zo goed mogelijk die zorg inkopen uh, mm. En dus druk zetten daar waar inefficiëntie is. Je ziet bijvoorbeeld bij medicijnen. De kosten van medicijnen in Nederland zijn spectaculair uh, gedaald. Dat hebben zorgverzekeraars uh, door hun inkopen macht van elkaar kregen. Ja, maar dat, dat merken goed. patiënten toch wel? Kleine. Dat uh, het beleid ten aanzien van geneesmiddelen, dat merken patiënten exact. wel. Want zij ja. uh, moeten switchen tussen medicatie. kunnen Tuurlijk. niet altijd kiezen voor bepaalde middelen. Ik bedoel, terecht of onterecht. Maar het is niet zo, denk ik, dat patiënten daar helemaal niets van merken. Nee, uh, daarom is het ook heel goed dat patiëntenorganisaties... daar ook tegenkracht tegen kunnen uh, bieden. Dus een van degenen die we hoorden uh, was mevrouw Wind... Van de, van de Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie... die daar dus ook scherper let. Dus het moet wel zo zijn dat door maatregelen en efficiëntie ook weer tegenmacht kan hebben... doordat goed geïnformeerde patiënten kunnen zeggen... jongens, dat moet niet te gek uh, ja. worden. Tuurlijk, alles heeft consequenties. Maar, als het gaat om de... je, maar je kunt een stijging van 5% naar 1% ook niet van elkaar krijgen... zonder dat het consequenties heeft. Ja. Dat betekent wel hè, dat dit jaar voor het eerst in is. de premies voor de zorgkosten niet zijn, uh, zijn gestegen. Ja. Voor de medisch specialisten die u vertegenwoordigt... betekent het ook specialiseren? Hè? Uh, zorgen dat je goed bent in één bepaalde handeling... of in een aantal bepaalde handelingen... is dat voor die specialisten eigenlijk wel leuk? Dat is een hele lastige discussie. Mag ik er een paar dingen over zeggen? Um, specialisatie wordt vooral veroorzaakt door de discussie over kwaliteit. Als ik het dan een beetje mag versimpelen... Uh, hoe, hoe vaker je dingen doet, hoe knapper je wordt. Ja. He, dus het is bewezen dat in veel gevallen... dokters die veel operaties uh, doen, daar beter in worden... dan dokters die dat uh, heel zelden uh, doen. Uh, en bovendien wordt de medische wetenschap steeds... Knapper. Uh, dus dat betekent dat men ook steeds meer weet over complexe dingen. Dus dat betekent ook dat je je moet specialiseren op een bepaald terrein. De dokter die alles kan, dat, dat bestaat bijna nee. niet uh, meer. Dat is fijn voor de patiënt, maar is het voor de dokter ook Nee, fijn vijf... voor de patiënt en ook heel goed voor de kwaliteit. Uh, nou, dat heeft twee gevolgen. Het ene gevolg is inderdaad dat dokters zich meer en meer moeten specialiseren. Daar is wel veel discussie over. Hm. Ook binnen de wetenschappelijke verenigingen, omdat er wel dokters zijn... die zeggen, uh, ja, jee, uh, ja, altijd hetzelfde. Aan de andere kant zeg ik dan, ja, dat zal wel leuk en aardig zijn... maar uiteindelijk gaat het om de belang van de patiënt. En als dat voor de kwaliteit beter is, dan ben ik, het, ben ik ervoor... dat wetenschappelijke verenigingen normen stellen en zeggen... je moet minimaal zoveel operaties of zoveel handelingen per jaar doen... om op je vakterrein goed uh, te blijven. Ja. Maar je moet ook altijd blijven kijken naar de bijeffecten van dat soort specialisaties. Want het zou best wel kunnen dat je door toenemend specialiseren... het grote plaatje van een patiënt steeds verder buiten beeld raakt. Dus exact. ik kan me wel voorstellen dat je dat heel goed gemonitord uh, moet Precies. doen. Dat is een, er zijn twee negatieve bijwerkingen. De ene negatieve bijwerking is dat je zo ver specialiseert. Hè, dat je op een gegeven moment zeven dokters of tien of twaalf aan je bed moet, uh, moet hebben. En niemand meer het overzicht heeft. Dat is een enorme discussie. Vooral bij uh, een bepaalde wetenschappelijke verenigingen hoe je dat zou moeten uh, doen. Dat is een terechtpunt. Dus dat is een zorgpunt. Het andere zorgpunt is, als je heel ver gaat in specialisatie... dat je dokters heel veel behandelingen moeten doen... dat veel ziekenhuizen onvoldoende patiënten met die aandoeningen krijgen... Mm -hmm. dat je een enorme concentratie kan krijgen in grote ziekenhuizen. En We kennen natuurlijk al academische ziekenhuizen... waar veel specialisaties plaatsvinden... En veel van wat er nu plaatsvindt als het gaat om een schaalvergroting... in de zorg van ziekenhuizen... heeft dus met deze discussie over kwaliteit ja, te en maken. Da en daar komt de vraag uit voort, die ook veel patiënten zullen stellen... van blijft dan nog wel een ziekenhuis bij mij in de buurt... of zal ik in de toekomst verder moeten reizen voor de zorg die ik nodig heb? Kijk, het, het, het, wat mij betreft is het antwoord te de bepaalde patiënt. Het, het eerste wat nodig is, is dat er, go dat er goede kwaliteitsinformatie over is... en bijvoorbeeld iedereen dat zelf voor zichzelf afweegt. Dat, dat zult u doen, dan zal ik uh, doen. Op het moment dat je een bepaalde uh, probleem hebt... Uh, dan wil ik zo goed mogelijk worden uh -huh. geholpen... Als ik dan wat verder moet, uh, moet reizen, vind ik dat op zich geen probleem. Het kan zijn dat het anders uh, wordt als ik chronisch ziek ja. uh, ben en dus heel vaak. En ik uh, moet twee keer in de week naar uh, voor de nieuws. Ja, misschien zo. wel vijf keer in de ja. week. Hè? Ja. Dus dan wordt het weer andere afwegingen. Dus mijn, mijn volgorde is eigenlijk: dit, dit is geen wiskundesom. Uh, dit is iets wat, wat patiënten goed geïnformeerd moeten afwegen. Dus dat aanbod moet er, uh, moet er zijn. En vervolgens moeten patiënten die afwegingen maken. Eén ding is wel duidelijk, hè, dat als men op een gegeven moment gewoon een ziekenhuis te weinig patiënten krijgt, bijvoorbeeld discussie in Drenthe over, over bevallingen, hè, er kwamen te, te weinig euh, ja, moeders met kinderen in, ja. ziek, in, de, in dat ziekenhuis terecht, dat kwam onder de kwaliteitsgrens van de wetenschappelijke verenigingen van de inspectie, ja dan, dan hebben dus de, de, de patiënten gekozen en dan zal het onvermijdelijk zijn ja. dat je iets verder moet reizen. Voor Gaan de, de ziekenhuizen huis. dicht? Jaar. De algemene verwachting is dat het aantal ziekenhuizen in Nederland verder zal afnemen. We, we hebben er nu een, een, een, iets van 90, iets meer. En de algemene verwachting is dat dat de komende jaren uh, nog verder zal teruglopen naar een stuk of 60 à 70. Ik ben benieuwd waar de klappen dan gaan vallen. Nee. Uh, dat is inderdaad dat het zal te uh, vragen. Kunt u wat ik, namen denk, ik denk Vooral in die regio waar heel veel ziekenhuizen zijn. En dat zal dus denk ik. Den zal, nou, van het westen van het, van het land. Goed, Frank de Grave, in uw vrije tijd bent u VVD-senator in de Eerste Kamer. Straks na het nieuws willen we graag van u horen hoe uh, de 6 miljard van Rutte zullen vallen in de Eerste Kamer. En verder hebben we mediaondernemer Yves Geiraad. Hij zegt een gelukkiger mens te zijn geworden sinds zijn faillissement van een half jaar geleden. Dit is Radio 1. Eén minuut over half drie, Raymond Seré met het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert morgenmiddag over de situatie in Syrië... en het mogelijk ingrijpen door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk...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 Secretaris-generaal Ban Ki-moon zei in zijn toespraak dat de WN-inspecteurs in Syrië meer tijd nodig hebben om vast te stellen of er chemische wapens zijn gebruikt. In Irakse hoofdstad Bagdad zijn bij bomaanslagen meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten zijn er ruim 200 gewonden. De slachtoffers vielen in verschillende Sjiitische wijken van de stad. In de meeste gevallen ging het om autobommen die van een afstand tot ontploffing werden gebracht. En alle verdachten in de zaak van de gefilmde mishandeling in Eindhoven hebben een lagere straf gekregen dan was geëist. De rechter vindt lagere straf op zijn plaats omdat beelden van de mishandeling op tv en de sociale media te zien waren. En dat waren de hoofdpunten. <klaar> Er is verkeersinformatie Weenand Zwaan van de ANWB. De A27 van Breda naar Utrecht. Daar staat nog file na de brugopening bij Gorkum. Tussen Hank en Nieuwendijk, 3 kilometer. En de A28, Zwolle richting Utrecht. Bij knooppunt Hattermerbroek 3 We zijn daar bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Met hier aan tafel VVD Corifee Frank de Graven, mediaondernemer Yves Geiraat en ethicus Guilaine van Tiel. En u kunt reageren via Facebook of via Twitter met hashtag DIDD of via onze website Ditistedag.nu. Ja, Frank de Graaf, we gaan even een andere pet opzetten. Uh, net spraken we met u over de zorg als uh, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. Nu even over de politiek, VVD-senator. In de Eerste Kamer bent u. Uh, uw lidmaatschap van de Eerste Kamer volgt op een lange politieke carrière. En de kiem daarvoor werd gelegd in uw jeugd. Hoe kwam dat? Goeiedag. Ja, nou ja. <laughs> uh, Wat dat... voor milieu was <laughs> het? Uh, nou, ik had wel een interessant milieu. Van mijn moederskant was het erg uh, katholiek. Uh, de diepe katholieke wortels. nog naar uh, Albinink Tijm, de oprichter van de Rooms-Katholieke Staatspartij. En mijn moeder was hertrouwd. Mijn eerste vader het overleden toen, toen ik heel klein was. Met een beroepsunitair. En dat was echt de zoon van een arbeidersgezin uit, uh, uit Groningen. Uh, uh, fanatieke SDAP'ers en lid van de, van de, van de NVV. En, en echt uh, oh. helemaal uh, Groningsrood. Dus uw keuze was eigenlijk afzetten tegen de stiefvader? Uh, <laughs> of niet? Nou ja, Of tegen het katholieke geloof? Nee, ja, de, van van de, nee Defensie, de eerste dus keuze die ik eigenlijk maakte that. was, was uh, dat ik, dat was wel een keuze die ik heel bewust heb gemaakt dat ik niet uh, vond dat geloof bepaald moest zijn voor je politieke keuze. Ik vond geloof een persoonlijke keuze. Uh, dat moet je aan mensen laten, dat moet je niet aan de overheid laten. Dus ik wou dat niet, in de val. niet. Dus daarmee vielen alle christendemocratische stromingen af. Had de PvdA? Had. En toen heb ik wel wat geaarzeld tussen, tussen, tussen uh, links en rechts... En ja, ik eh, heb toen gekozen voor de VVD. En vooral omdat ik eh, iemand ben die heel erg gelooft dat je het beste uit mensen zelf moet halen. Dat je mensen vooral moet stimuleren hè, zichzelf te ontwikkelen. En dat, je en dat doen ze bij de Partij helpen. van de Arbeid niet aan? Eh, ik, ik vond zeker in die tijd, we praten over de jaren zeventig, ja, ja. eh, de maakbare samenleving. Ik, de, nee, ik, Johan Rel sprak me in dat geval toch wat, toch wat minder aan, moet ik eerlijk zeggen. Bovendien was het PvdA heel erg anti antileger eh, toen. En dat hielp als de u de ook. Het van huis uit niet mee Nou, dat, dat hielp ook niet echt bij, als je de zoon van de boes niet hebt. U heeft al altijd gestreefd naar een samenwerking tussen de VVD en de PvdA. U bent eigenlijk wel een grondlegger van paars te noemen. Op uw initiatief kwamen Kok en Bolkestein bij elkaar, bij u thuis, met elkaar te praten. Um, we hebben nu ook eigenlijk weer een soort paars, hè? Rutte en Samson. Is dat uh, het, het gevolg van uw werk destijds? Nee, de, de, de, los even van eh, een van degenen die daar wellicht zeg maar, een bijdrage aan heeft geleverd. Lijkt me een betere formulering. Dat was toen bijzonder. En dat was de eerste keer, uh, sinds mensenheugenis... dat sociaaldemocraten democraten en liberalen met elkaar samenwerkten. En de reden waarom ik er zo voor was... was omdat die blokkade van de macht bij de ChristenDemocratische Partij... omdat PvdA en VVD elkaar uitsloten... ongelooflijk ongezond vond voor de democratie. Hey, ik vind democratie moet gaan over de macht. En dat betekent ook dat je uh, partijen moet kunnen wegstemmen. Maar door die blokkade bleef het CDA altijd en eeuwig uh, in die macht uh, zitten. Dat vond ik heel ongezond. Daar heb ik tegen gestreden. Dat is in 1994 veranderd. Uh, toen paars ontstond, toen is overigens zei CDA ook uit die macht verdwenen. Uh, en ik denk ook niet dat ze daar snel weer in diezelfde positie zullen terugkomen. Uh, nu is het, uh, dit kabinet gewoon uh, het resultaat van de verkiezingsuitslag... van ruim een jaar uh, geleden, waarin PvdA en VVD de verkiezingen wonnen. En toen besloten om samen een regering te gaan, uh, te gaan ja. maken. Dus een heel andere situatie. Normaal parlementair kabinet op basis van verkiezingsuitslag. Ja. Wat niet normaal is, is dat uh, dit kabinet geen meerderheid heeft... in de Eerste Kamer waar u in zit. In, het, in maart van dit jaar uh, zwengelde u een discussie aan over de politisering van de Senaat, is die discussie eigenlijk gevoerd? Want u wilde dat toen wel, maar is dat ook gebeurd? <laughs> ja, ik wist wel van tevoren, als je zo'n discussie aanzwengelt als VVD... dat er dan altijd... Ja, dat, begrijp zeg, wel ja, wel, dat Zit reageer, in het kabinet, je hebt belang. Van, eh, die, die zegt dat vanuit zijn eigen belang. Terwijl ik ja, eigenlijk meer een staatsrechtelijke discussie wilde voeren. Kijk, mijn, mijn zorg is deze. Uh, we hebben in Nederland tot nu toe altijd de situatie gehad dat een kabinet wordt gemaakt op basis van de uitslag voor de Tweede Kamer. Dat dus als de Tweede Kamer verkiezingen zijn, dan is de machtsvraag aan de, aan de orde. Nou, die verkiezingen zijn geweest. Wat we er nu ook allemaal van vinden. Duidelijk was toen zeg maar, dat de kiezers toen voor PVDA en VVD kozen. Uh, die twee partijen gingen ook samen. Uh, ja, wel even over nagedacht. Moet je er een andere partij bij, bij, bij halen? Uh, die partij wilde allemaal niet. CDA wilde niet. D60 wilde al niet iedereen zijn. Nou, laat die twee het nou maar doen. Die hebben ook de verkiezingen gewonnen. Ja, en toen is vervolgens een vraag naar de orde gekomen. Hoe zit het nou met die Eerste Kamer? Kijk, mijn stelling is dat uh, de politieke macht moet gebaseerd worden... op de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Want als je die Eerste Kamer erbij gaat halen... kom je in, wat mij betreft, in een onoplosbaar probleem. Want dan heb je dus twee keer verkiezingen ja. voor de macht. Dan zou je ook weer hebben dat, dat elke keer als Eerste Kamer verkiezingen zijn... dat het niet gaat over de Eerste Kamer... maar over de vraag stuur je dit kabinet weg of niet uh, weg... Um, het lijkt me wel een hele relevante discussie. Waarom is die niet gevoerd? Nou ja, omdat, omdat iedereen een beetje, hem heel lastig vindt... op het moment dat een VVD'er of een PVDA hem voert... Zegt dus iedereen, iemand anders ja, zou dat, dat moeten zeggen. Dat, je zegt dat alleen maar om. En het gaat er niet om dat de Eerste Kamer die macht niet heeft. Dat is evident. In de grondwet staat dat de Eerste Kamer wetten mag afstemmen. Het gaat er meer om, de vraag... op welke wijze die Eerste Kamer daar gebruik van maakt. En dat is tot nu toe nooit relevant geweest... omdat in dezelfde meerderheden in de Tweede Kamer... ook de meerderheid in de Eerste Kamer had. Dus kabinetten hadden altijd de meerderheid in de Eerste Kamer. behalve even op het laatst. Mm -hmm. Nu is het voor het eerst dat dat niet zo is. En nu is dus st de staatsrechtelijke vraag aan de orde... hoe gaat die Eerste Kamer met die positie om? Ja. En mijn stelling is... Als de Kamer ermee omgaat eh, door alles wat er eh, vanuit de regering komt af te stemmen... op de cruciale punten die ik net eh, noem, ja dan heb je eigenlijk een soort tweekamersysteem. Op verschillende momenten wordt dan over de macht bepaald. En dat leidt, wat mij betreft, tot een volstrekte padstemming. Zoals je in Amerika ziet tussen het congres, eh, tussen de senaat aan de ene kant en het Huis van Afgevaardigden aan de andere kant. En ik acht dat zeer ongewenst. Ik denk dat dat ook niet goed is voor de rol van de Eerste Kamer. En die moeten er toch van bewust zijn dat dat part politici zijn die één keer in de week vooral zeg maar, toch over de kwaliteit van de wetgeving oordelen. En je moet de politieke primaat, wat mij betreft aan de, aan de, de Tweede Kamer Ik heb dat altijd gevonden, ook in de jaren 80, ook in de jaren 90. Maar nu gaat het erom, dus het zal het heel bepalend zijn... het komende half jaar ook hoe de Eerste Kamer die eigen rol ziet. En nogmaals, ja. dat bepaal ik niet alleen. Nee, daar moet over gesproken. U zegt inderdaad, één dag per week bent u daar in de Eerste Kamer. Er is ook de afgelopen tijd veel discussie geweest... over de nevenfuncties van de Eerste Kamerleden. We tellen alleen al bij de fractievoorzitters in de Eerste Kamer... in totaal 61 nevenfuncties. Dat is ongeveer uh, 12 per Nee, gemiddeld vijf per persoon is dat. U heeft er elf. Nou, inmiddels al negen. Oh, maar... negen. Ik oh, u bent al aan het <laughs> uh, de, de zware nevenfuncties zijn aan banden gelegd. Vindt u dat terecht? Nou ja, als het nou zo was dat wat u zegt, dat de zware nevenfuncties waren. Maar, maar laat ik even bij het begin beginnen. Kijk, in de eerste plaats, um, ik, ik ben daar heel simpel in. zo Volk uh, zegt dat maar. Ofwel je nee, De patiënt mag het zeggen, het Nederlandse volk ja, mag maar het zeggen. Zo, zo werkt het, ja ik, ben, ja. ik ben daar heel makkelijk in. Kijk, um, ofwel we hebben een eerste kamer met part politici ja. Dus mensen die dat voor één dag, anderhalve dag in de week doen en daarnaast en, en, en werken. En dan zeggen we dat vinden we prettig, want dan hebben we mensen die met een been in de samenleving staan. We hebben een tweede kamer die bestaat uit professionele politici, die doen niks anders... en willen nog een Eerste Kamer ja. hebben... van mensen die met wortels in de samenleving ja. hebben. Of, als we dat vinden, ja, moet je niet mekkeren over nevenfuncties... want dat heeft iedereen nevenfuncties. Ja. Behalve als je zegt... je mag er alleen maar in vallen de als je geen werkt. Als je, je, gaat, gaat, als je ja. niet werkt. Hè? We gaan maar gaan. denkt u nou dat het Nederlandse volk weet... hoe het werkt in de Eerste Kamer? Ja, dat denk ik wel. Ik ja, ja, denk hoor. ik niet. Ik nou. denk dat, uh, dat dat heel erg tegenvalt. En ik denk... Uh, dat als, je, dat als je de politiek, in de Nederlandse politiek zit... dat je ja, op geen enkele manier uh, belanghebbende mag zijn op een andere manier. Nou, dan moet u mij uitleggen hoe je dat voet voor elkaar moet krijgen. Ik, uh, ik vind het heel lastig dat als u met uw voet uh, enerzijds in de Eerste Kamer staat... Mm -hmm. en als u anderzijds uh, belangrijke nevenfuncties heeft, die mm -hmm. u daadwerkelijk ook heeft... Uh, dat het best wel lastig is voor uw persoonlijke objectiviteit... om uh, bepaalde belangen ja. toch uh, te parkeren... Uh, ik denk dat dat niet kan. Ik denk als je nou echt iets wil veranderen, dan denk ik dat je de politiek volledig moet loskoppelen, qua belang, en dus okay. de vertegenwoordigers, uh, van, van, van het bedrijfsleven of andere soorten achtergrond. Verder, maar dan is er maar één mogelijkheid, dat we de Eerste Kamer afschaffen. Nou, dat lijkt mij... Een... Daar, okay, zou ik en dus dan daar zijn we het nu over eens. Nee, begrijp ik. ik, ik <laughs> maar ik weet niet of lastig. u daarmee ik, ik, ik, ik kan u er niet van overtuigen. Als u twijfelt aan mijn vermogen om daarin tegen mee om te gaan, nee, nee, ja, dan nee. kan ik niet weer leggen. Dat kan ik gewoon niet weer leggen. Mm -hmm. Het enige wat, wat ik kan zeggen is... als wij een Eerste Kamer hebben met parttime politici... omdat we tot nu, toe, tot nu toe altijd belangrijk hebben gevolgd... dat naast een Tweede Kamer met fulltime politici... mensen met poot in de modder in de samenleving... dat die er ook zijn. Mm. Als we dat niet meer uh, willen... dan moeten we de Eerste Kamer in deze vorm afschaffen. Dan moeten we, dus, ja, dan moeten we er een fulltime uh, orgaan van maken... of hem volledig afschaffen. Ja. Maar je kunt niet zeggen als Samenleving tegen mensen zoals mij. We willen een partijmeester. Nee, dat de... is duidelijk. Maar het, het, ja, het gaat wel. Ik we, het... zeg maar, maar, maar, maar, ben niet objectief omdat die altijd nee. functie. Nee. Maar het gaat wel eens fout. Bijvoorbeeld, uw, uw, uw partijgenoot Loek Hermans. die heeft uh, problemen gehad met Mea Vita. Mm -hmm. uh, daarvan, nou, 128 miljoen euro is daar weggespoeld. Mm -hmm. bij, uh, terwijl hij in de raad van toezicht zat. Dat is dan natuurlijk een ingewikkelde situatie. Want. Als kiezer zeg je dan, nou dat moet dan ook politieke gevolgen hebben. Dan moet zo'n man ook bijvoorbeeld zijn functie in de Eerste Kamer opgeven. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, dat is een, een discussie die je kunt voeren. Ja, die u voeren van, we nu dus even. Nee, maar dat is ook vooral een zaak. Uiteindelijk van de VVD en van, uh, van de ja, kiezers. Ja, u bent die, van de VVD. Ja, wel, maar goed, ik voer die discussie ook wel uh, intern. Waar het om gaat is, dat, dat, dat is niet specifiek van de Eerste Kamer. Dat geldt voor burgemeesters. Ja, het dat is wel specifiek Tweede van de Eerste Kamer, omdat u daarin zit... terwijl, u ook nog terwijl er ook nog nevenfuncties zijn. Nee, dus bedoel, dat gevaar is daar groter. Dit was overigens een vroegere nevenfunctie van Lokaal. Ja, lo maar Remans. moet dat geen politieke gevolgen hebben? Ik, ik, ik vind dat uh, dingen die in het verleden zijn uh, gebeurd... dat je moet wegen op dat zodanig ernstig is. Dat nou, 128 het miljoen. Heen. Jawel, maar hij was voorzitter van de Raad van Toezicht. Ja, en hij heeft dus niet opgelet blijkt. Nou, er is een rapport van 800 pagina's. En ik weet niet of u die rapport gelezen heeft. Ik heb het gelezen. Nee. Nou, het is aanmerkelijk genuanceerder als u nu even kort op de bocht formuleert. Maar, maar nee. zou je niet kunnen zeggen dat je sommige nevenfuncties uh, of niet kunt vervullen... of dat je niet kunt stemmen over sommige wetten als je een nevenfunctie hebt? Als je voorzitter bent van het Verbond van Verzekeraars... Ja. dan kun je niet over een zorgverzekeringswet stemmen. Ik bedoel, dat lijkt me toch wel uh, een, een redelijke... Uh, oplossing Om die belangenverstrengeling uh, goed te regelen. Fair enough. Nou, hoe, hoe wij het in deze Kamer hebben gedaan, is. Alle nevenfuncties zijn transparant, dus iedereen weet precies wat je doet. He, dus even mijn geval, alles wat ik doe, is, is, is volledig bekend. En gaat u er maar vanuit dat alle journalisten. werkelijk met, met HAVIX-ogen. Elk woord, naar ons. Voor mij in de Eerste Kamer volgt. Hè? Dus het is misschien dat u dat allemaal ja. niet weet... maar het Was komt ook goed. in de praktijk nee, nee, veel u tijdens... toe objectiviteit Nee, nee maar, maar, u, ik u niet in discussie u, er wordt enorm op gelet. En dat vind ja. ik ook terecht. Hè? Dus, ja. want die schijn mag er niet zijn. Het is ook goed dat dat wordt, wordt gecontroleerd. Want je bent daar toch in de positie van macht. Dus je moet ook in dat zorgen dat dat wordt gecontroleerd. Uh, dus ik weet gewoon dat iedereen erop let. Uh, nou, over de, over de orde gesproken. Uh, wat, wat betekent dat? Dat ik over onderwerpen van volksgezondheid het woord niet voer? He, dus ik, heb, ik doe geen onderwerpen van volksgezondheid... voor zover dat onderwerpen zijn die oh. mijn dokters raken. Stel nou voor dat er een voorstel zou komen in de Eerste Kamer... Eh, wat over medische specialisten uh, gaat. Nou, Er zijn twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is uh, dat ik uh, niet meestem. Uh, dat, dat kan. Uh, er zijn voorbeelden uh, van. Het kan natuurlijk ook zijn uh, dat jouw ene stem net bepalend uh, is. En dan zou het kunnen zijn dat je zegt... Nou, ik heb dat dus in mijn fractie besproken. Ik volg gewoon de fractielijn. Ik heb niet meegedaan aan het debat... Ik heb me er niet mee bemoeid, ik heb me ook in de fractie er niet mee bemoeid... maar ik volg wel gewoon de lijn van de, van de VVD. Het zou natuurlijk heel raar zijn hè, als bijvoorbeeld de VVD zou vinden... dat de salaris van de dochter zou moeten worden gekort... en ik dan als enige in de Eerste Kamer tegen, tegen mijn fractie in zou gaan. Dus wat u zegt wordt in belangrijke mate al gedaan. Het is, het is volstrekt uh, geaccepteerd dat je niet het woord voert over een onderwerp... waar je uh, persoonlijke belangen bij, uh, bij, uh, bij hebt. Want dan, dan kun je het niet meer, uh, dan je het niet meer, uh, meer scheiden. Dus ik, ik voer het woord over financiën, over belastingen... over algemene onderwerpen, de, de, de euro. Maar ik blijf mij er verder ja. nog even terug naar... Ja, dat is duidelijk, dat is helder. En dat is ook integer, zoals u dat regelt. Maar toch nog weer even terug naar Doek Hermans. Want het, u kunt wel zeggen, ja, het zijn twee verschillende... het is iets uit het verleden... en de politiek en toezichthouders is iets anders. Maar voor de gemiddelde kiezer is het toch een heel merkwaardig verhaal... dat dat dan toch weer de fractievoorzitter is... Van in de Eerste Kamer van de VVD. Zonder en dat dat geen politieke gevolgen heeft. Nee, de maar de Ik probeer alleen maar even aan te geven dat het een andere discussie is. Hè? Dus het is een discussie over de vraag van nevenfuncties. Het kan ook zijn dat iemand die in de Tweede Kamer zit... Eh, vroeger daarvoor commissaris nee, is geweest. Maar dat heeft ook wel eens gevolgen. Er is pas dus, nog de VVD-kamer dus niet afgetreden. Het, het, is, het is niet iets specifieks van de Eerste Kamer. Maar het gebeurt eerder in de Eerste Kamer vanwege die nevenfuncties. Dat, dat, dat, dat, dat zou kunnen zijn. En dan maar... is er een politieke afweging te maken. In plaats door de betrokkenen zelf. Uh, of hij vindt dat datgene wat daar gebeurd is... Maar toch ook door de partij? Ik zeg al in de eerste plaats door de betrokkenen oh. zelf. En vervolgens door de zijn fractie. En in derde plaats door zijn partij. En wat ik ervan begreep heeft dat de VVD heeft gezegd. Luister, uh, we, in dat rapport van 800 pagina's liggen zoveel nuances... dat wij hier geen aanleidingen vinden... om ons te vragen om een zetel te beschikken. De straat. En ik heb ook geen reden om daar anders over te denken. Goed. Yves ja. Geirant. De VVD, uw partij? Niet meer. Niet meer? Nee. Wat is het nu? Sinds wanneer moet jij eigenlijk <laughs> Nou ja, ja e beide vragen. E eigenlijk, want ik, uh, ik zal er niet omheen draaien. Ik heb uh, wel op de VVD gestemd. En ik ben uh, echt uh, doodongelukkig op de manier hoe zij op dit moment het land leiden. En de kern is vooral de besluiteloosheid en onduidelijkheid, vaagheid, niet aanwezig zijn. Ik bedoel, waar is Mark Rutte? We horen hem niet. En, uh, Hij is net terug van vakantie. Ik hoorde het, ja. Ja. Goed, Yves Geiraat, uh, u was directeur-eigenaar... van de Geiraat Media Groep, de GMG. In maart van dit jaar ging uh, de groep failliet. Ja. Uh, het Imperium uh, kende bladen als de Jackie, de JFK Luxury... en u organiseerde de bekende Miljonair Fairs... de jaarlijkse beurs uh, voor uh, ultra-rijke mensen. Toch nog even uh, voor de mensen die u niet kennen een overzichtje. Yves Giraud is de founder van het concept van de Millennium Fair. Het started in 2000 toen hij de Millennium Magazine back home in Holland. De Masters of Luxury heette vorig jaar nog de Millionaire Fair. Die verandering is volgens Geiraad een keuze voor de inhoud. De Geirat Media Mediagroep is niet meer. Het bedrijf van Mediamagnaat Yves Geiraad is sinds dinsdag officieel failliet verklaard. Ik vind tegen de muur lopen prima. Ik het iedereen omdat het namelijk goed is. Het is net als in topsport. Je kan alleen maar goed worden als je ook de downside hebt gezien. Yves Gerard, u bent tegen de muur gelopen. Waarom heeft dat tegen de muur lopen u zo goed gedaan? Nou, dat, dat klinkt wel heel erg positief. <laughs> nou ja, zo klonk het wel. Het was toch echt uw stem? Ja, nee, maar dat zijn natuurlijk allemaal media-opnames. Het verhaal is natuurlijk altijd wat langer dan, uh, dan één zin. Um, wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen is dat... Um, ja, Het zei meneer De gaven net ook... Uh, ik weet niet of het of de of over de zorg ging of over de politiek, maar in ieder geval... Ja, je wordt Door ervaringen word je rijker. Uh, en als je ook veel risico's neemt als ondernemer... Uh, dan is de kans ook aanwezig dat het wel eens niet goed gaat. En als ondernemer uh, is het helaas niet mogelijk om uh, met Wouter Bos te, te bellen... of hij uh, het fonds wil aanvullen, zoals banken dat wel kunnen doen. Dus je moet soms de realiteit accepteren zoals die is. Uh, de markt is natuurlijk enorm veranderd in Europa de afgelopen vijf jaar... Wat het voor uh, ja, bedrijven gewoon een stuk moeilijker maakt. Ook voor ons. Um, nou, dan ga je ook uiteraard zelfanalyse toepassen. Want het is natuurlijk altijd heel erg makkelijk... dat als iets fout gaat, om het ergens aan te ja. wijden. Wat heeft u zelf fout gedaan? Ik denk dat wij te, te, te laat zijn gaan veranderen. Ik denk dat het belangrijkste... Uh, wat had u? Ja. Nou, ik denk het belangrijkste is dat uh, zeg maar de, de slagader van ons bedrijf, de positieve slagader van het bedrijf, het concern, was de Millionaire Fair. Dat was de Money Maker in Nederland, maar ook uh, internationaal. En die begon echt te lijden met een lange ei. Daarvoor met de EI. Um, door, ja, door de crisis, waardoor vooral die naam heel erg tegen ons ging werken. Ik heb nooit bedoeld. Uh, dat dat alleen is voor een bepaalde groep. voor mij stond het altijd symbool voor ondernemerschap, voor ambitie, voor uh, durf, voor uh, ambacht. Uh, maar voor, voor het grote voor voor publiek was het inderdaad de beurs voor altijd. de rijke uh, ja, uh, uit Nederland. Nou, ja, dat klopt. Uh, en dat, dat kon ik dat beeld kon ik ook niet meer stoppen. Ja. En dat begrijp ik ook dat dat niet kon. Want ja, ik heb er Vooral als je op je bek gaat, krijg je vaak veel meer de waarheid te horen. Dat is op zich eigenlijk heel erg aantrekkelijk. Mensen worden heel eerlijk. Van ja, ik voel me dat, dat, dat iets allergisch. Vooral politiek ook. Het kost ons altijd heel veel moeite om politici bij ons naar de beurs te krijgen. Job Cohen negeerde het gewoon, terwijl het voor de stad toch per jaar 15 miljoen euro bracht, uh, economische waarde, een paar honderd miljoen euro per maar jaar. Maar wat had Job Cohen als burgemeester toen nog, neem ik aan, van Amsterdam dan voor u moeten doen? Hij moet daar gewoon ook zijn. Ik bedoel, ik vind ook dat een burgemeester van Amsterdam... Uh, zijn gezicht moet laten zien zonder dat hij ergens wel of geen En dan was uw bedrijf niet failliet gegaan? Nee, dat zeg ik niet. Wat ik zeg is dat uh, u vraagt aan mij uh, wat ik uh, anders had ja, moeten doen. Ja. En wat ik aan u zeg is dat ik in, op een eerder moment... bereid had moeten zijn om de naam te veranderen. Alleen het ging toen heel goed... En dat is met ondernemen. Ja, je moet toch een paar jaar vooruit denken. En op het juiste moment een goede beslissing nemen. En ik denk als ik die verandering eerder had gedaan. dan hadden we daar minder last van gehad. Ja. Los van het feit dat ook ik uh, megalomaan gedrag heb vertoond. Groot pand uh, betrokken. waardoor de organisatie. Ook ja, dat zegt u nu achteraf. Dat u. Ja, dat de kijk, grote voet heeft geleefd. Nou, kijk, wat je doet is op het moment dat het heel goed gaat. Um, en als je die ervaring niet hebt uit het verleden ben je misschien iets minder kritisch naar uh, lange termijn investeringen omdat het zo goed gaat. En goed gaan kan soms als een normaliteit worden beschouwd... als je niet weet wat heel slecht gaan is... En bij mij was dat uh, wel degelijk het geval. Het ging gewoon altijd heel erg goed. En wat was ja. er dan megalomaan aan uw gedrag? Wat deed u dan? Nou ja, ik vind van wij hebben op een gegeven moment een band betrokken. Ja, dat was toch voor ons iets een te groot uh, jasje. Dat hadden we niet moeten doen. Daarnaast deed ik ook investeringen in groene initiatieven. Omdat we ja, ook uh, daarin wouden investeren. Nou, die markt was nog eigenlijk te jong. Dat had ik denk ik achteraf gezien niet moeten doen. Maar achteraf bestaat niet in het leven. En er zijn ook een heleboel dingen die ontzettend goed zijn gegaan. En daar ben ik ook heel erg trots op. We hebben eh, internationaal, is onwaarschijnlijk, hebben we 30 dertig eh, beurzen gedaan eh, van, van Rusland tot China tot Turkije. Ja, wat, wat bijna nog nooit iemand heeft gedaan. En dat is iets waar ik met heel veel plezier op terugkijk. En waar u ook nog wel mee doorgaat? Zeker. Ja. zeker. De, dat faillissement heeft, heeft u wel eens mensenonterend genoemd? Ja. Nou, ik, ik bedoel meer dat ik het faillissement in algemene zin... Eh, hoe dat gaat in Nederland, mensen onterend vind. Je moet je voorstellen, er zijn soms bedrijven... die bestaan al 30 jaar, 80 jaar. Uh, om wat voor reden ook uh, kunnen ze hun hoofd niet meer boven water houden. En wij hebben in Nederland een wet dat er dan een curator wordt aangesteld... Uh, en de beste man moet dan naar het bedrijf. En die, die, die handelt eigenlijk in opdracht van de wet. Dus je kan die man niks kwalijk nemen. Maar de manier en, en, en de hardheid hoe dat mee gaat. Hoe, hoe mensen eigenlijk bijna letterlijk in figuurlijk het pand worden uitgetrokken. Want vertelt u eens, dat was een datum. Ja, uh, in maart? In februari. februari. Uh, onverwacht komt dan toch die nou, iemand binnen? Nou, niet onverwacht. Uh, kijk, wat ik er wel bij moet zeggen, het bedrijf... mijn label hing wel op het bedrijf. Het heet ook Gerard Media Groep en ik was er ook nog actief. Maar het was niet meer mijn bedrijf. Nee, maar u was wel de uh, CEO? De, ja, zeker. Uh, alleen, ja, je hebt natuurlijk ook te maken dat je niet helemaal, maar dat is voor de luisteraars, luisteraars denk ik niet heel relevant, maar uh, ja, je was ook niet echt we hadden niet de meest ideale aandeelhoudersrelatie. Wat natuurlijk ook moeilijk uh, beslissingen beslissingen. maar u had uh, nog maar een heel klein percentage ja, van de aandelen in handen. Ja, absoluut. Maar ik ben wel het gezicht. En ik, ga het ook, ook, ik ben ook nooit uit de weg gegaan. Want uh, dat zou ik ook niet terecht vinden. Maar wat u vraagt is... Um, ja, die dag kwam de curator binnen. En uh, ja, dan is nog steeds de hoop dat je een geleidelijke doorstart kan realiseren. Ja, en, en al die mensen werden gewoon het pand uitgetropt. Die mochten eigenlijk niet eens hun spullen van hun bureau halen. Er was een stagiaire, dat heb ik dan als metafoor gebruikt. Die had haar werk in de computer zitten. Opdrachten van school. Ja, of... en die moest bijna op de knieën vragen... mag ik het alsjeblieft nog meenemen? En dat meisje barst in huilen uit. Ja, ik denk dat het anders zou kunnen. Zeker nu ook. Uh, in Amerika heb je chapter 11... Het geeft iets meer adem aan bedrijven om te onderzoeken... of ze toch op een rustig manier kunnen doorstarten. Maar stel nou dat het uh, anders was gegaan. Was u dan op dezelfde manier uit de persoonlijke crisis... en het faillissement van het bedrijf gekomen? Nee, en dat, juist door deze dat, ellende? Ja, nou, Dat vind ik een hele goede vraag. Um, dat denk ik niet. Ik nee. denk dat uh, de pijn die ik hierdoor heb gekregen... en ook zeg maar ja, de explosion in de media, omdat ik nou een media ondernemer ben... Ja, dat heeft mij ook wel heel goed gedaan. Ja. Dat klinkt heel raar, um, omdat ja, ik wat, daardoor wat, wat, gewoon... Op wat, voor, op wat voor manier dan? Nou ja, het, uh, ik, ik was altijd bang voor gezichtsverlies. En soms, als je bang bent voor gezichtsverlies... Dan, uh, hou je, dan ga je paracetamolgedrag vertonen. Om de schijn op te houden. Ja, en dan blijf je maar dingen deppen, deppen... terwijl je op een gegeven moment gewoon moet beslissen... ja, trek de stekker eruit. Hè? George Green is een grote internationale blademaker, en die zegt altijd... de best decisions I made in life... were the decisions that I made to stop a magazine gewoon up, klaar. Soms is het gewoon klaar. Je, en dat is vaak, wij stellen maar uit. Hè. Politiek is daar een goed voorbeeld van. Je moet soms iets heel hard beslissen. En dat doet dan heel kort en heftig pijn. Maar dan pas komt de verandering. En ik heb zelf ervaren dat die pijn eigenlijk heel relatief is. U bent uh, veranderd. Um, zodanig dat u uh, afgelopen weken uh, in Israël was. En u, u heeft een Joodse achtergrond. Ja. Maar voor het eerst in uw leven had u de moed en de kracht om Yad Vashem te bezoeken, het Holocaust Museum. Ja, dat is een verrassende sprong die u maakt. Ja, omwille van de tijd, uh, excusez-moi, maar uh, uh, ja. to toch wel belangrijk. is ja, een, dus een, hele... een plek waar u nooit ja. heen kon gaan, kon u nu wel bezoeken. Toch een gevolg misschien van de verandering ja. in uw persoonlijk leven. Door... U neemt een verrassende wending, maar ik zal er een antwoord aan geven. Um, ik kom altijd naar Israël en ik kom graag in Israël. Uh, mijn moeder... Uh, die, die, haar ouders, die zijn allebei uh, vermoord in Auschwitz. En uh, ja, ik heb eigenlijk nooit met haar daarover willen praten, en het ook niet willen lezen en niet willen zien, omdat ik gewoon denk dat ik dat uh, blijkbaar uh, heel agressief gedrag zou vertonen omdat ik ook van mezelf weet dat ik vroeger nogal licht ontvlambaar was. U zou agressief verdrag tonen binnen dat museum? Nee, dat weet ik niet, maar gewoon in algemene zin uh, ja, weet was. ik van mezelf... dat ik nogal emotioneel kan reageren. En uh, dat gevoel heb ik voor mezelf in ieder geval beter onder controle. Ja, en dat, ik ben daar geweest en uh, ja, het is gewoon onwaarschijnlijk. Ik bedoel, dat moet je zien. En daarom ben ik ook heel erg tegen oorlog. Um, om even toch nog een bruggetje te maken naar daarnet. Uh, oorlog leidt nooit ergens toe. Ik bedoel, terwijl ik hier kijk, zie ik alweer bloedige aanslag in Bagdad, 70 doden. Nou, daar was ook niet zo lang geleden een, een, een ingreep waar we dachten dat we allemaal achter moeten staan. Ik ben gewoon anti-oorlog. Anti-oorlog leidt nergens meer toe. We zullen het op een andere manier moeten oplossen. Hoe weet ik ook niet. Het enige is wel dat uh, de historie heeft wel bewezen dat de oorlog ons gewoon nooit wat brengt. En uh, ik vind het uh, toch wel raar dat wij niet in staat zijn om als wijze mensen eens een keer uh, onze eigen persoonlijke machtsgedrag. Want dat is namelijk het hele probleem van de wereld op het moment. Uh, los kunnen laten ten faveur van, van de burgers. Want de burgers zijn namelijk altijd slachtoffer. Een prachtig verhaal. Uh, Hoe ver staat het al van de miljonair ver? En. Uh de Masters of Luxury, zoals het komende december dan weer heet... in de rij, de grote ja, dus weet je, Het is eigenlijk draait het uh, allemaal om, om hele kleine dingen. Mensen willen gewoon een leuk leven. Uh, een ondernemer wil ook een leuk leven. En uh, Masters of Luxury staat symbool voor bijzondere dingen doen. Iets durven, je nek durven uitsteken... en liefde geven aan, aan iets wat je graag doet. Het is altijd een slecht doel als je zegt... ik wil geld verdienen. Het doel moet zijn om bijzonder te zijn... En voor sommige mensen is dat uh, een bijzondere boot maken of bijzondere kleren ontwerpen. En dat is een podium waar ik uh, ja, heel graag uh, woordvoerder voor wil zijn en ook mooie dingen voor wil neerzetten. Zometeen praten wij nog over minister Kamp. Die vindt dat mensen het landsbelang voorop moeten zetten als het gaat om schadigas. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Blijf van Syrië af. Waarom?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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nog even snel naar de zon. Kijk dan op... Hier, Kees. Nou, u hoort het. We zijn aan het werk rond Amsterdam. Omdat we een extra rijstrook aanleggen is de A10 Oost... tussen Amstel en Watergasmeer dit weekend afgesloten richting Zaanstad en Amersfoort. Zijn truim is wat zachter, André. Fijn.